een Klomp met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte wilde vanmiddag na het gesprek met koning Willem-Alexander weinig kwijten aan journalisten. Hij vindt dat niet netjes. Wat er is besproken is volgens Rutte iets tussen hem en de koning. Ze spraken bijna anderhalf uur met elkaar over de val van het kabinet. Rutte was met zijn eigen auto naar het Paleishuis ten Bos gekomen en de koning onderbrak zijn vakantie voor het gesprek. In de Duitse plaats Gießen is een omstreden Eritrea-festival uitgelopen op rellen. Tegenstanders zeggen dat de organisatie banden heeft met het dictatoriale regime in Eritrea. Zij proberen het terrein op te komen, maar worden tegengehouden door de politie. Die zegt dat de hulpdiensten massaal worden aangevallen en dat er wordt gegooid met stenen en flessen. Er zijn vechtpartijen en mensen proberen door de hekken te breken. Zeker 22 agenten raakten bij de rellen gewond. Minstens 60 mensen zijn opgepakt. Het dodental van Russische beschietingen op de Oekraïnse stad Liman is opgelopen tot acht, zegt de gouverneur. Dertien mensen raakten gewond. De slachtoffers zouden burgers zijn. Volgens de gouverneur werd de stad bestookt met raketwerpers en werden een woning en een winkel geraakt. Liman ligt in Donetsk en is van strategisch belang omdat er een spoorknooppunt ligt. En in Leiden is iemand gewond geraakt bij een explosie bij een appartementencomplex. Die explosie was vanmiddag buiten een woning, meldt Omroep West. Er is nog niets bekend over de toestand van de gewonden en de oorzaak van de explosie. Het weer, veel zon en tropisch warm, 30 tot 34 graden is het. In het zuiden nog kans op een onweersbui. Morgen dan weer broeierig warm met 20 tot 31 graden. Vooral smiddags dan kans op flinke onweersbuien. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Want er staat een kapotte auto bij Alsmeer. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. 10 minuten vertraging ook op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijker Tunnel. De wordt veroorzaakt door de werkzaamheden euh, aan de naastliggende A22. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velzen. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging bij Durgedam op A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit.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 Het lijkt een beetje uit de beginperiode van deze omroep. Je je in cognito en always there. Te samen met uiteraard de zangeres Jocelyn Brown. Die keer weer van Somebody Else's Sky. Heb je wel eens van gehoord, toch, Benno? Ja, tuurlijk. Ja, hè? Ja, volgens mij ja, je neus gaat groeien. Ja, ja, ja. ja. Oh ja. Nou, ja. Oh, <laughs> oh jee. <laughs> Wat gaan we in dit uur doen, het derde uur alweer? Ja, ja euh, nou, ik ga eerst even een update voor het weer geven. Want euh, niks zo veranderlijk als het weer, en dat blijkt ook maar weer. Uh, was het uh, in kwart over of half drie, gaf ik een, een weersverwachting van 21 mm regen. Uh, dat is bijgesteld naar 12 mm. Dus het, uh, het lijkt uh, mee te vallen. Het wordt uh, morgen 26 graden. Um, en maar natuurlijk nog steeds geel, Dus hou het in de gaten. En wat gaan we verder doen? We gaan straks uh, bellen met uh, Randall Lawson. Onze pit reporter. En die staat op het circuit Spa-Francorchamps. En waarom? Dat gaat hij straks allemaal zelf vertellen. En met hem gaan we natuurlijk ook het Formule 1 uh, doornemen. Want ik uh, las ik nou dat ze uh, spartborden willen gaan gebruiken. Spartborden? Spartborden. De... Daar heb ik nog niks over gehoord. Oh, nou, dat... Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, uh, precies. Mooi uh, nieuwtje. En, uh, ja, we Ja, zijn nu met de kwalificatie bezig trouwens, Benno. Oké. Okay. Net begonnen om 4 uh, uur uh, op Silverstone uh, in de Grote-Brittannië Q1 nog 11 minuten te gaan... Fernando Alonso op dit moment op P1 mag stappen. P2 eh, P2 en P3, Lance Stroll nou. en Leclerc op P4. Nou, Nick de Vries ja? vinden we op P5... maar we hebben we het wel over 2,5 seconden verschil met oh, uh, ja, de... Alonso. Dus ja. uh, ze zijn nog lekker aan het begin van uh, duur 1... en stelt allemaal nog niet zoveel voor. Precies. Nou, Zeker. Dan nog het beest van de week natuurlijk. En alles wat verder ter tafel komt. Nou, dat is heel wat. Oh ja? Ja, oh, toch? Oh, ja, je hebt een grote, okay. grote tafel. Dus, dus je hebt een grote tafel, Oké, okay. ja, nou ja, dankjewel Benno. En dat gaan we zeker doen in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En lekkere zonnige muziek, uiteraard. de <multer> de Nee, ze is Por sueño parecido no volverá más En me pintaba la mano y la cara de azul Y de probar el viento rápido me llevó Y mi chai... E me pintaba en la mano en la cara de azul y de improvisa el lento rápido me llevó a la Kings waren dat met polaren en lekkere zonnige muziek. Zodra gaan we naar uh, België toe, naar Spa. Even kijken of het daar ook zo uh, zonnig is uh, als dat het hier is. Horen we zometeen van uh, Randall Lawson, want hij uh, staat er of zit er weer klaar voor de Pit Reports. Brixton Queen, living the life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear, I think she knew what I wanted to hear, spin around like a wheel on fire, walking on tightrope for love's high, fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me, I just wanna I'm lying in the midnight hour.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 Your body's next to mine Something deep inside of me Wants to love you endlessly Then you we'll turn Girl, you don't know how it makes me feel Dat was uh, Maxi Priest en uh, Close to You. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou, we gaan heel snel uh, overschakelen naar Renault Lawson daar op uh, Spa, francorchamps Alleen eerst even over de Formule 1. Want op dit moment zitten we in Q1 en uh, nee, we zien spetters uh, op het uh, beeldscherm. En oh. het. Uh, betekent niet dat ik te veel gespuugd heb. Beno, <laughs> maar uh, dat het waarschijnlijk uh, regent daar uh, in, uh, in Silverstone. Ja, en, uh, ja de, Iedereen gaat heel snel naar, uh, naar binnen. En uh, met de nieuwe softbanden uh, snel de baan op. Want uh, ja, dat kan nog wel uh, spannend worden op die moment met de rode vlag trouwens. Oh. Met nog drie minuten te gaan verstappen. 1, Alonso 2, Leclerc 3. Sainz 4, Hamilton 5, Russell 6, Safe Ocon... 8 stro Piazzi 9, 10 Tsunoda en 11, daar was ik even naar op zoek. En Nick de Vries, hoe gaat het daarin nog? Goedemiddag. Oh, oh. oh Ja, dat hoor je me even. Je was even een fluitje wat je even hoorde. Ik ben uh, de rijders uh, van de Bimmer Racecar Challenge uh, naar de pre-grid aan het sturen. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, ik ben ja, uh, ondertussen ook gewoon aan het werk. Ja. Um, uh, ja, uh, hoe gaat het hier? Ja, heel erg zonnig. Heel erg warm. Heel erg warm. Dus de zwembaden staan allemaal op de paddock. En daar liggen allemaal hele mooie vrouwen in. Dus ik heb een heel goed weekend. tot ziens dat Oké. Ga er lekker tussen zitten. Ja, nou, dat uh, straks ik straks. Uh, we gaan zo meteen beginnen met de race. Ja. Uh, van de Bimmer Race Challenge op Spa. En uh, de rijden zijn zich aan het klaarmaken. En die moet ik nu uh, langzaam gaan zeggen dat ik naar de brigit moet gaan. Eh? Uh, Oké, okay. ja, ja, zo is dat. Zo ja. is dat gaat ook gewoon door. gaat ook gewoon door Dus in Spa-Francorchamps is het ook uh, heet. Uh, Renon. En uh, terwijl de Silverstone in Engeland dus blijkbaar de eerste regen. Druppels al vallen en de Q1 is uh, afgevlacht. Uh, uh, nou. Uh, nou, nou uh, kun kunnen, kunnen ze beter inpakken. In deze kant op komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Even kijken of die regen daar gaat uh, doorzetten. Dat is nog niet helemaal uh, duidelijk als ik ook naar de beelden kijk. Dus uh, dat blijft even spannend. Hè? Met nog drie minuten trouwens uh, inderdaad ja. op de klok. Uh. Dat maakt het meestal wel heel spannend voor die jongens. Ja. Dan wordt het allemaal, ja, maar kijk, als het gaat regenen, dan wordt het die gezet zijn niet meer verbeterd, dus het maakt het niet zoveel meer uit. Nee, dat is waar. Dan is het gewoon klaar. Kijk, als het nou gaat regenen, dan uh, is het... Uh, ik, ik, ik, ik heb geen idee, ik heb geen schermpje, middelperder komt te kijken hoe het staat, maar dan is het gewoon uh, de 1, 2, 3, 4, 5 is allemaal hetzelfde, hoor. Dat gaat niet meer veranderen. Nee, maar het ziet er niet uit dat het heel hard doorregent, dus... Uh... Ja. Maar, uh, Rengel, vertel eens, waarom ben jij op spaan francorchamps uh, Wij hebben daar een heel mooie uh, Spaanse Subclassic. Het is een uh, gigantisch, gigantisch, uh, gigantisch uh, gebeuren. Uh, waar alles rijdt in het hele verhaal. En, uh, met alle historische wedstrijden, historische races. En dat is dit hele weekend uh, al aan de gang vanaf woensdag. Uh, met, en ik heb daar natuurlijk uh, de Comor Young Touring toei Challenge rijden En de Bimmer Race aan, soms een nieuwe serie met alleen maar BMW's. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, grote startvelden. Ja, de binnen zitten we op 48. En de Comor zijn we vanmorgen met 70 auto's gestart. Zo, 70 auto's. Ongelooflijk, hoor. Dat was een heel dik veld. Ja, ja. heel dik veld. Ja. En kan dat allemaal door één bocht of moet het je stoplichten? Ja, als je goed van tevoren zegt dat het allemaal steltjes sukkel zijn, dan gaat het heel erg goed. <laughs> dat hebben we bij de briefing gedaan. En ik moet zeggen, we hebben, we hebben geen ja, hier en daar een klein duitje, maar we hebben geen grote kerstjes gehad. Dus dat is alleen maar rustig. Oké, ja, oké. Okay, okay. Het scheelt dat het classics zijn. dat is allemaal wat rustiger. Niet meer het de mannetjes onder elkaar. Nee, maar heel simpel. Op het moment dat een rijder zijn helm opzet... gaat er hier in de en toe wat lichtje uit. En de hersen zijn ook weg dan, zeg maar. Dus je moet ze goed instrueren... op het moment dat ze geen helm op hun kop hebben zitten. Oké. Ja, oké, oké. Zeg, Rendel, jij bent op Spa-Francorchamps. Daar hadden we vorige week dat vreselijke ongeluk... met onze Nederlandse vriend. En, en, en sindsdien eh, kwam ik van de week allemaal weer berichten tegen... dat eigenlijk de Formule 1 met voorspatborden moet rijden. Omdat, eh, nou ja, is voor de tv-kijker ook beter... want dan kan hij tenminste zien waar de auto's rijden. En het schijnt een hoop narigheid eh, te, te voorkomen. Maar wat is jouw mening daarover? Nou, onzin. Dat onzin, onzin. Ja? De mijn auto is open, voelen moet er geen de overheen. Okay. En uh, hoe veilig wil je het maken? Kijk, autoracen blijft altijd gevaarlijk. Uh, je kan op een gegeven moment zeggen wanneer ga je wel of wanneer ga je niet rijden. Het is Heel hard regent doe je dat uh, eigenlijk niet. Maar vroeger deden ze dat ook gewoon. Ja. En hoe veilig wil je de sport maken? Op een gegeven moment, uh, weet je, het zijn uh, vaak de beste uh, coureurs uh, van de wereld die ergens in zitten. Dan moet je ook gewoon niet gaan lopen zeuren. Er zit een bepaald risico aan vast. En dan moet je ook gewoon door blijven rijden klaar. Ja, ja. En uh, af en toe denk ik, ja, joh, er even een wagen voorbij komen. Uh, uh, af en toe heb, je ook, heb ik wel het gevoel, jongens. Nee, uh, dit kan, uh, uh, die gevaar, dat gevaaraspect moeten we in blijven zitten. Oké. Okay. Dat is heel belangrijk. Anders, en anders moet je iets anders gaan doen. Ja. ja, ja. ja eh? Risico, het pak, hè? Ja, risico, het risico ja. van het pak, Ja, risico van het pak. Risico van het pak. Hoort er een beetje bij. Ja. En ga hou op, wel voor die spatsemen. hou op, over voor dit, jongens. Uh, uh, ja, een, een formuleauto heeft spray en dat ga je nooit veranderen. Nee. Het in 2022 werd er eigenlijk al over gesproken dat de VIA daar nog over na ging denken, lees ik hier. Is, dus het speelt eigenlijk niet vandaag of gisteren. Laten we het zo houden: de VIA, echte VIA, moet uh, minder, maar ook minder, minder naar gaan nadenken. En uh, meer gewoon zorgen dat het een leuk feestje wordt. Ja. Eh? Nee. <laughs> nou, okay. dat gaan we wel krijgen in uh, Zandvoort: een mooi feestje met uh, André Rieu uh, en La Fuente die het uh, helemaal uh, gaan doen. Uh. Nou ja, wat leuk. En toen viel hij stil. Vind je niet leuk, ja, laten we ophouden. Ja, ja, ja. ja, okay, Rendel is okay, geen, okay. uh, geen André Reuven. Reu nee, dat ik hoor ik alweer. Nee, dat gaat, ja, okay. nee. gaat niet worden. Nou ja, de regen uh, zit er uh, niet door. Zo te zien trouwens oh, daar uh, in uh, Engeland. Dus uh, er is eigenlijk uh, weinig uh, aan de hand uh, verder. Nou, gelukkig Alleen dat uh, Magnussen uh, is stilgevallen met zijn auto. Dus uh, ze wachten even ja. tot uh, die uh, lekker opgeruimd is, die auto. En dan gaan ze weer door met uh, nog drie minuten in de Q1. Uh, dat is eigenlijk een beetje stof voor zaak. Nou. Uh, viel, uh, gisteren viel natuurlijk enorm op het, uh, de prestatie van uh, Alexander Albon in de, in de Williams. Zo, uh, twee keer in de top drie bij de vrije trainingen. Ja, nou ja kijken of ze dat vol kunnen houden. Maar het ja, blijft de Williams. Uh, ik, ik zie ze toch weer ergens buiten de top tien eindigen, helaas. En uh, uh, Albon alleen van Albon is heel goed. Ik vind Albon dat dan enorm goed presteer, uh, presteert, zeg maar. Eh? Ja, dus, nee, uh, dat is ook zo. Ja, ja. Dus nee, maar staat er een update? Ik heb hier een heel mooi vrouwtje, een blonde vrouwtje, die ons zelf aan me vragen. Sonja, wat is het niet Wanneer zie Eh maar Mag ik weer 18 uur draait tegen hier. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Uh, even afgeleid, uh, Rendel, hè? Hey? Ja, ja, dat gaat gewoon door, man. Ja, je hebt gelijk. Ik heb, ook, ik heb ook heel veel vrouwen die van alles vragen, dus het komt helemaal goed. Ja, nee, nou, Rendel, uh, bedankt uh, voor je <laughs> bijdrage. Uh, jij hebt wel wat anders te doen nu, uh, begrijp ik. Ik nu, ja, je zit niet ja. voor de wedstrijd, Nee, nee mooie nee, race, Q1, drie <laughs> minuten te gaan nog, en uh, spannend, de Mercedes, die er helemaal niet bij zaten natuurlijk uh, gisteren, en die uh, Russel, die helemaal of ze was dat het helemaal niet goed ging met de Mercedes hebben we ja. ook nog gehad. Ja, dan, dan, ja, de Mercedes ik vind ze ook heel erg risifant. Op het ene moment zitten ze erbij, op het andere moment niet. Dus dat is een groot, uh, toch wel een heel groot uh, probleem bij dat team. En Silverstone is toch wel hun baan. Ja. Dus... Ja, daar gaat hij heel erg goed mis. Maar, uh... Nou ja, op dit moment 5 uh, en 6 uh, in de Q1. Ja, dus, maar uh... jongens, uh, uh, het moet gewoon achter de Red Bull staan. Klaar. Ja. En, uh, en uh, dat doen ze dus kennelijk toch niet. Ja, en, uh, ja, ja. Wat is de stand op nu, uh, Max 1? Ja, Max 1. Uiteraard, Max 1. En uh, Alonso 2 en Leclerc 3. Ja jongens, ik kan die PS ook een andere baan zoeken. Die hoort er gewoon PRS, waar zie ik die staan eigenlijk? Een hele goeie. Even kijken hoor. Kijk ik nou overheen. Waar staat die PRS? Eh, pom pom pom pom. Nou, dat is een hele... Oh, de veertiende plek. Zo, schiet lekker op. Dat schiet lekker op. Dus. Nou, ik denk ja. dat er gewoon een paar mensen moeten gaan solliciteren. <laughs> nee, maar hij heeft nog drie minuten, hè. Dus uh, kopen we nou, voor nou, hem ja, dat, ja. Hij, uh, dat hij er wat ja, mee gaat redden. Dat, dat, dat, dat ja. Is even. Ja, nou, mag stappen? <laughs> voorvleugel is trouwens helemaal gebroken. O, dat, uh, ja, dat, uh, dus uh, daar gaat uh, heel snel een uh, nieuwe voorvleugel op. Hoe dat gekomen is, uh, weten we ook niet verder. Goed, Rendel. Oh, Rendel, jij morgen nog een uh, drukke dag met racers. Uh, vier wedstrijden t, uh, te eindelen. dus ik, ik ga het behoorlijk druk krijgen, ja. En, en ja. Hoe, over hoeveel rondes gaat dat dan? Uh, 30 minuten. 30 minuten, ja. Dus jongens oh. zijn 30 minuten op de baan aan het spelen met elkaar. Ja, ja. En, uh, en dus, uh, maar we hebben vier uh, wedstrijden redelijk dicht op elkaar, dus ik ben... Laat zo zeggen, ik denk dat ik vandaag op fiets over iets van 60 kilometer gedaan heb, want Spa is toch wel best heel erg groot. Ja, ja, want en, dat uh, wil ik niet uh, vragen. Hoeveel kilometer is dat? Nou ja, het paddock is heel erg groot, laat ik zo zeggen. Vandaag oh. uh, kilometer, maar het paddock is ook heel erg groot hoor. Ja, ja, ja. We ja, ja. staan op een benedenpaddock net buiten zeg maar, het, het normale paddock. Ja, dat is iedere keer er wel een paar kilometer fietsen om weer daar te komen. Dus, zo. Uh, ja, en dat is uh, zo lekker, lekker warm, uh, Rendel. Uh, ja, ja ook, boven, ook dik boven de 30 graden, neem ik aan. Nou, maar weet je wat mooi is? Uh, ik fiets heel veel. Ik, ik beweeg de die fiets heel veel. Op de 61 ga je eruit zien als een jonge god. Dus dat is helemaal goed, jongen. Ja, ja, ja, ja. En uh, dan met allemaal zwembaden met allemaal jonge meiden erin. Hey, ik heb nieuws voor je. Jullie zouden heel graag hier willen zijn. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. <laughs> Komt helemaal goed. En, ja, nou, nou, wij hebben ook twee meiden in de studio, hoor. Uh, dus uh, uh, kijk uit oh, wat je... Oh, uh, ja, Maar in de studio, jongens. Ja, ja. praten. praten. We hebben al heel veel weekend... ...Al ja, de Basmoe van hoor, hoor je dat? Ook, uh, nee, geen ja ja ja uh, Oké, okay, jij ja. veel plezier daar, uh, Rendel en uh, Volgende week Zo gewoon goed, in uh, BVW, hè? Uh, volgende week zit ik gewoon weer in BVW. gaat alles helemaal goed komen. Dus dan ja. uh, gaan we... De, ik, oh, er komt nou een vrouw die wil me zoenen. Jongens, ik ga wel even, uh... Later. Ja. Hoi, hoi. hoi. Over acht seconden gaan we even start Doei. met uh, Q1... met nog drie minuten te gaan. En hier is uh, Kit Frost en La Rafa. MC Kid Frost, you saw a head that phone It's the big boss. My quinta's loaded. It's full of alas. I put it in your face, and you won't say nada. About those cholos, you call us what you will. You say we are assassins. You're too talk to kill. It's in my brother be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingaso? See me on the Get down right now in the dirt.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 tot zover deze single van Kid Frost uit de begintijd van deze radios en de CFM, dus al weer uit 1990, Benno Oh, dat is nee, een hele tijd geleden. Nou, dat is zeker een tijd zeker. geleden. Zeker. Ja, ja, hey, ja, ja. Uh, straks gaan we weer naar het strand. Naar uh, Jan Willem. Nog even een stukje rem uh, meenemen. Ja, we gaan uh, proberen contact te zoeken met hem. Ik hoop dat het lukt. Want hij is natuurlijk druk, druk, druk. Uiteraard de barbecue alvast uh, aan het uh, ja. opwarmen wie, ja. waarschijnlijk. Wie, wie, wie zal het zeggen, ja. Zeker. En, uh, en uh, zorg voor een mooie feestavond daar uh, bij de watersportvereniging. Wel, ja. Maar wij hebben een uh, dier van de week. En dat is een, uh, krul, een zwarte krullenbol. Ja, dat heb je goed gezien. Het is, uh, ze heet uh, Black. Berry een Labrador dame van uh, net één jaar oud, een hele jonge hond, en is uh, weggehaald uit een uh, schuur met heel veel andere honden. En dat uh, van die schuur uit de schuur heeft uh ons eigen dierentehuis uit Kennemerland, dus heel veel honden opgenomen. En die zijn allemaal terug te vinden, ook op hun website. En uh, Blackberry is een vriendelijke en enthousiaste dame. Uh, in ieder geval naar mensen. Gek op aandacht. zoekt een baasje die vooral tijd en geduld heeft, zodat ze kan wennen. Uh, kinderen is ze niet gewend, maar uh, men, de mensen van het dierentehuis denken dat ze daar uh, prima mee kan samenwonen. Ook met andere honden kan ze goed overweg. Ja, dat moet wel als je met heel veel andere honden in een schuur hebt geleefd. En uh, ze vermaakt zich dan ook prima op het speelveld van het dierenthuis. Loslopen, dat kan ze momenteel nog niet, maar dat, uh, dat moet nog wennen. Uh, zijn er katten in huis, dan, uh, ja, dan zijn ze bij het dierenthuis nog even mee bezig... om uit te zoeken of dat uh, mogelijk is. Ze is dus niet gewend om alleen thuis te blijven... Uh, zoekt een plek waar dat rustig opgebouwd kan worden. En ze is dus nog nooit in een huis geweest. En, en ook nog niet volledig zinnelijk. Dat was met de hond van vorige week ook zo. Dat, is ook, dat was ook een van die honden uit die, die vele honden uit die schuur. Nou, even nog de feiten op een rijtje. Het is een, een teefje, geboren 24 mei 2022. Kan bij kinderen, uh, moet bij zoortgenoten, dat hoeft dus niet. Kan wel bij andere honden, onbekend of het bij katten kan. Heeft geen speciale verzorging nodig, is gesteriliseerd. Onbekend of ze alleen thuis kan blijven, kan in ieder geval mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheerst geen basiscommando, maar is wel te leren. Is zinnelijk, nou ja, met een, uh, een klein vraagtekentje. Is niet waakzaam, daarvoor moet je BlackBerry dus ook niet in huis halen. Heeft een schofthoogte tussen de 30 en 50 centimeter en vacht verzorging is trimmen. En loslopen is, uh, kan ze niet. Maar dat is allemaal wel te leren. Nou, Dieder, uh, te huis. Aan de Kees op straat nummer 5. Hier in ons eigen Zandvoort. Dankjewel Benno. We gaan nog even naar de Q1. Daar hebben we het over de Formule 1. De kwalificatie op dit moment uh, gaande. Eind van Q1. Uh, we hebben Lennon Norris op P1. Leclerc op P2. En uh, Russell op P3. Hamilton P4. En waar is Max dan? Die staat op uh, P5 Helaas uh, gaat zijn teamgenoot uh, Perez uh, toch niet door naar de Q2 op de 16e plek. En ook uh, Nick de Vries, daar is het uh, voor geëindigd op de 19e plek. En uh, ook hij, uh, hem zien we niet terug in de Q2 van uh, de kwalificatie. En hier is Zeller uh, en La Cumbia. Sailor en le lekkere zonnegezing uit de jaren negentig. En uh, La Cumbia, dan is het altijd feest. Want Fred is binnen en uh, ja, hij heeft ook uh, twee uh, dames uh, die vanmiddag uh, gaan op te rijden hier uh, bij Fred. We ja. horen straks veel meer over uh, als u uh, komt uh, vertellen wat hij gaat doen. Straks na vijf uur. Wij zouden contact opnemen met Jan Willem... maar die heeft waarschijnlijk enorm druk daar op het strand, hè? Ik verwacht het, ja. ja dat, uh, zo, ze hebben zo hun bezigheden, hè, daar. Uh, dus uh, Hij nam de telefoon niet op, dus dat gaat helaas over. Zeker, nou, over strand gesproken. We hadden net uh, 34,7 graden, weet je nog... Ja, daar, ja, bij, ja, de, ja, ja. bij de watersportvereniging Zandvoort. Ja, ja. Ik kijk nu op de CFM-app, onderweer Zandvoort. Ja. En ik zie dat de wind van zuid-zuidoost naar het noorden is gedraaid. Zo. En uh, momenteel nog maar 25,7 uh, graden. Ja, ja, ja. Dus uh, er zit eventjes uh, 10 graden verschil in. Uh, nou, wat, wat is het? Twee uurtjes? Precies, precies. Tijd. En nog dus even, dus toch voor de, weerverandering. Ja, zeker. En, en nog even sterkte voor de mensen die opgesloten in de lift in de Lorenstraat. De brandweer is onderweg. Dat er even nog als mededeling. Oké, okay, dus als je aan de radio gekluisterd bent op dit moment. Ja, in, in de, de lift. lift. Heel veel sterkte daar. Ja, heel, veel sterkte, heel veel sterkte. Maar de brandweer is onderweg hoor. Nou oké, okay. lelu, lelu. lelu, lelu. Daar komen ze aan. Nee, nee, zonder, zonder bellen. Oh, zonder bellen, Oké. Okay. Nou ja, we houden je op de hoogte, zoals je hoort uh, hier bij de Zandvoortse Radio. Tot er vijf uur, Zandvoort op zaterdag. En we gaan nog even een uh, plaatje draaien van de Belgische uh, formatie. con Dios en Neen -na, -na, na. I got on the phone and called the girls that need me down when curly curls were. Neen Nanana. Neen Nanana. -na. In my high heels, shoes and fancy pads are down the stairs. Held me a cap going. Neen Nanana. -na. Na na na, na na na, na na na, oh na na na na na na. En dat was Santana en Holden back to the 80s Benno. Ja. Heb jij nog nieuws? We zitten trouwens in Q2 daar op Silverstone. Lando Norris, ja nog een nou, geen tijdige zit eigenlijk nog. Wacht het nog even af. Ja. Uh, nou heb ik nog wat? Oh ik had nog wat, maar ik ben. Heb het je op. wat? Ik ben, heb je wat? Ik ben, het, ik ben het op? Ik weet. Uh, had je wat? Moet je wat? Ja ja ja ja, ja. Nou ja, Fred is er ook uh, gelukkig weer en uh, we gaan gezellig. Uh, ben of weer Fred? Uh, om, nou, we gooien er uh, nog wel even een plaat in. Oh, Dan kan hij okay. even zijn oordopjes zien doen en zo. Oh ja, lekker. <laughs> Wil je meekijken? Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Goedemiddag allemaal. Ja, de temperatuur is iets aan het zakken. Momenteel is het voort, maar uh, lekker zonnetje nog steeds. lijkt uit de coronatijd. Die ellendige tijd, Benno. Ja, lekker. Gelukkig hebben we die weer even achter de rug. Laten we hopen dat het nooit meer terugkomt. Maar het dansje wat we allemaal deden was op deze plaats, Jeruzalemma. Jeruzalema. ik Ikaya Lami. I-Londoloze, U-Hambe Nami. z u n g i s i l a Lami. Na, tu, buzo wa mi tu, aukulana And I love you En dan nog wel uh, rondom deze plaat werden hele danscompetities uh, opgezet. Ook hier uh, in de regio de verschillende verzorgingshuizen die elkaar dan uh, uitdaagden met het uh, personeel... om dan het uh, leukste dansje op uh, deze plaat uh, Jerusalemma uh, te doen, uh, Benno. Oké, okay, Heb je ook meegedaan? Uh, nee. Nee, Huis in de Duinen heeft meegedaan okay. en uh, Bodaanse Stichting en... Uh, in, uh, in Haarlem, diverse verzorgshuizen. Oh, die hadden een hele competitie uh, toen uh, in, okay. uh, in de regio. Uh, ja, ook die Unicum heeft ook meegedaan. Okay. En wie moet het allemaal beoordelen of moest het allemaal beoordelen? Dat, uh, dat was jij natuurlijk. Ja, uh, nee, uh, dat, uh, dat, nou ja, de, de mensen van uh, Facebook. Oh, ja, die ja, konden dus, stemmen op, oh, uh, op oh, yeah. een, uh, ja. een video en dan... Uh, de beste, de, met de meeste stemmen die had gewonnen dan. Ja, natuurlijk. Ja. Snap jam? Zegt donderdag, hè, aanstaande donderdag, 13 juli, is het wereldwijd de dag van de Franse frietjes. En um, ja, dat, deze naam, de naam doet vermoeden dat deze frietjes uit Frankrijk komen. Dat is toch niet helemaal waar. In 2017 is friet opgenomen in het UNESCO-erfgoed van België. De oorsprong is niet zeker. Het verhaal gaat dat vissers in het zuiden van België... gesneden aardappelen frituurden als er geen vis was. Hoe dan ook, het waren de Amerikaanse hamburgerketens... die de naam French Fries... French fries Introduceren. Het zijn uh, Franse frietjes zoals we ze nu kennen. Dunner dan gewone frieten. Nou ja, kijk, daar heb je het weer. Hè. Weer wordt wijzer geworden. Het is uh, niet te geloven. Ja, die kennen we weer van McDonald's natuurlijk. Hè? Ja, die, ja, ja, die, die dunne, ja. dunne frietjes. En dan hebben we nog... Uh, we hebben niet zoveel inhaakdagen hoor. Maar we hebben nog wel Wereldbevolkingsdag. En dat is uh, ook op 11 juli. juli ja, ja. Uh, en uh, dat is uitgeroepen door het... Um, even kijken. UNESCO. Nee, doordat, doordat, ik ben het even kwijt. Door wie? Uh, ik had het net nog. Nou ja, goed. In ieder geval. Dat was, um, dat was natuurlijk ook een leuk feestje. Dat hebben we dus ook nog. En we hebben nog de Internationale Puzzeldag. Dat is donderdag uh, 13 Jullie. En dat is door die meneer van de muziek, muziek, uh, die was volgens mij die, uh, die puzzelmaneer. Oh ja, Rubik's uh, Rubik Ja, ja, ja. Die, uh, dat is naar hem vernoemd eigenlijk. Dat was zijn geboortedag. Uh, ja, oh, juli. Ja, ja. ja, ja Oh, dat was een succes joh. Ja, ja, ja. ik heb ja. nog steeds een van die eerste Cube's heb ik thuis. Uh. Okay, wel leuk okay. hoor. Nou ja, is Echt een collector item Er zijn nu mensen die het in een paar seconden um, helemaal goed kunnen Kon krijgen. Kon ik ook. Kon ja? ik ook ja. wel. Ja. In... Ja, ik heb uh, nog, na nou, bijna, ik dacht erover om aan uh, competities uh, toen uh, mee te gaan doen. Ja. Echt uh, helemaal over getraind ook uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, en heb Fred, je nou? kon jij dat ook, Fred? Ik, ik, uh, was je goed in puzzelen? De puzzel vroeger uh, ja. wel. Ja, wel. Koop Koop door, dat die, ja. die die Die stickers eraf haalden en dan. Uh, ja. <laughs> omplakten om zo ja. de kubus uh, voor elkaar te krijgen. Oh, ja, nee, of inderdaad maar, het uh, hele ding uit elkaar rukken. Ja, dat was dat niet was de bedoeling. Geen, uh, nee, nee ik niet niet zeg, Dat was ja. niet het spelletje. Zeg nee, wat <laughs> ga je doen straks na vijf uur? Uh, we hebben uh, Petra en ja Het is een beetje een lastige naam om dat zo uit te spreken. Maar uh, zo dadelijk uh, komt het helemaal goed. En, uh, twee gezellige uur, dames. Twee gezellige dames. Die gaan en ook uh, eventueel... Uh, ja, wat, wat, uh, wat, Live speler, spelen natuurlijk. Of Monta Monica. Uh, Mont zit erbij. En gitaar geloof ik. En de gitaar. Ja, ja. En uh, ja, tweede uur hebben we ja, een oude bekende van Zandvoort, En dat is Saskia Soffel. Ah, ja, kijk. Ja, dat, Wij ja, krijgen ja. natuurlijk berichten dat ze een nieuwe single uh, had uitgebracht. Dat klopt helemaal. Ja, en die ga je natuurlijk ook draaien. Straks. Die ga ik zeker draaien. Hij stond bijna op mijn playlist hè, trouwens voor Zo. vandaag. Dat schelde maar haar. Ja. Maar, <laughs> maar komt ze ook in de studio? Ze komen ook in de studio, ja. ja, Hopelijk, want, ja. ja dat, Saskia hoort gewoon een beetje bij Zandvoort. Ja. Ze reed heel vaak op, op diverse podia... Uh, maar nou, vanavond niet hè, dan heb je de DJ's bij uh, Dancing in the Streets. Maar uh, ja. Ja, bij andere festivals, Tropicana Festival en uh, noem maar geval, op. Maar ze zien in wel in Zandvoort aanwezig, hier vanavond in de studio. Dus. Ja, oké. Okay. jongen, die fritten. En ook een ja. optreden. allemaal dames heeft hij op zich rijden, hè, Allemaal ja, dames ja. Hoe doet dit, hè? <laughs> <he? laughs> ja, ja, en nog meer nieuws, want uh, het, uh, het vat zit aardig vol vanavond. Met artiesten. Ja, nou ja, hij zit ja, ja. aan te kijken zo. Ja. Nee, ja, Waar ik, heb je het ik, over? Ik, ik heb eigenlijk niemand om te bellen. Oh. Dus dat sowieso niet. Hè. Nou, ja. heb, dus gewoon een lekkere Gezellig. gezellige in de, in de avond. Ja, ja. ja nou, dan heb je nog uh, wel ruimte artiesten. voor uh, plaatjes. Ja, niet? en uh, we kunnen ook nog verzoekplaatjes uh, draaien. En dan uh, eventjes uh, naar www.zfmartiesten.nl Streepje nee. ertussen, ZFM streepje artiesten. Nee, nee, nee zonder streepje. Gewoon aan elkaar. Weet je nou oh, nog uh, niet, het is elke week hetzelfde. Ja, maar, <laughs> ja, maar hij kijkt niet. Hij heeft alles in zijn favorieten. Uh, te dus, oh, artiesten.nl vraagt <laughs> Vraag die plaat aan die je graag wil horen op de Sanfordse Radio. Zo is dat. En je ja. hem vanavond bij Fred tussen 5 en 7 uur. En de dames die volgens mij nu aan het repeteren zijn. Ja, die zijn uh, inderdaad nu aan het oefenen. En, uh, ja. en, en trouwens ook nog eventjes. Uh, ja, uh, we gaan ook nog de nieuwe, uh, een nummer draaien van de nieuwe EP van Joyce. Die hier uh, bij de laatste uh, Zandvoort voor jou uh, is. Gemaakt. Oh, leuk. Oké, okay, ja, oké. Okay. Die heeft een EP uitgebracht. En die is uh, ja, op mijn verjaardag 7-7 uitgekomen. Kijk, dus, ja, kijk, kijk. Nou, kijk. Dus, nou nog gefeliciteerd, even, uh, hè? Ja, Dank je wel. Ja, ja, ik ja, ja. En heb je nog uh, Marco uh, schijpmaker uh, in de studio... met zijn nieuwe zomernacht in Griekenland? Nee, maar uh, het voelt er wel naar hier, nou, dus... Uh, <laughs> <laughs> het is Zandvoort, geen Griekenland. Nee, nee ja, ja, ja, ja. maar goed, de temperaturen Nou ja, wacht niet. maar tot je hier staat. Dan heb je een eigen airco uh, in je nek. in je Ja, dat ja. <laughs> ja, ja, is weer eens wat anders. Ja, joh. ja. Nee, ja zo is, hij is niet uit te krijgen ook, hoor. Dus, nee. uh, nou ja, stek het je eruit, dan is nee. het al gebeurd. Nee, nou, je, laat hem maar lekker aanstaan. Ja. ja. Nou, nou, Fred, goed. heel veel succes vanavond ja, Veel ook. plezier. En, uh, we gaan natuurlijk naar je luisteren. En dan hebben wij, Robbie nog een lekker zomerplaatje. Nee, nee, we hebben Q2 hebben we nog. Oh. Uh, ja, die willen we nog even meenemen. Want uh, Lennon Norris op dit moment op P1. Alexander Albon op P2. Sainz op P3. Leclerc 4. Alonso 5. Hamilton 6. Piastri 7. Voor stappen op de achtste plek. Uh, Russell P9. En uh, Logan Sargent ook in een Williams op uh, P10. Heel knap allemaal. Dat er beide de Williams er toch weer uh, bij zitten. Ook in de Q2. Maar we hebben nog uh, heel even te gaan. Dus... Uh... Nou, die kunnen we niet meer meenemen, want we zijn aan de laatste plaat toe. Ja, wij wel. Wilde u nog wat vertellen verder? Nou, nee, ja. nee, nee. Ik wens je een hele fijne avond. En uh, veel ja, plezier met je korte frietjes. Ik wens jou ook uh, heel veel plezier. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zal mijn eigen paniek meenemen. Ja, nee, ja, mee en dan komt het helemaal goed. Uh, dankjewel. Alle luisteraars weer. En uh, volgende week doen we het gewoon weer, toch, Benno? Ja, ja, tot volgende week. Zeker, tot volgende week. Dag, en veel plezier bij Fred. En alle dames die hij vandaag uh, rondom zich heeft. Gaat zeker goed komen, stil cut The blues.